70 minuten geduurd en dat is al veel met nu misschien een actie van Van Persie. Maar Van Persie temporiseert ook een beetje ter hoogte van de middenlijn. Huntelaar heeft zich dan aangeboden. Vijf meter verder. Maar die speelt er wel heel slordig richting Van de Wiel. En nu krijgt Van Marwijk heel langzaam de P in. Die uh, gaat nu echt uh, een beetje feller nog uh, staan. En uh, die merkt datgene wat wij ook merken. Dat uh, het een beetje, uh, beetje mat wordt bij het Nederlands En ja, wat dat betreft is het een cliché. Het is maar 1-0. Ja, het zakt een beetje weg. Dat kun je dus niet uh, permitteren met deze stand. 19 minuten nog te gaan. En het balbezit voor Van der Vaart. Die zijn been wel uitsteekt. Maar uiteindelijk ziet dat er een tegenstander eerder bij de bal is. Het is tien uur. U luistert naar Radio 1. Het nieuws stellen we uit totdat deze wedstrijd tussen Nederland en Moldavië is afgelopen. Zoals gezegd nog een kleine twintig minuten te gaan. En dan volgt het nieuws op deze zender. bal bezit voor Strootman. Strootman Bruma aan de rechterkant van de wiel. Van de wiel. Terwijl Strootman zich aanbiedt zal hij die wel misschien krijgen. Nee, hij krijgt hem niet. Hij wordt gekozen voor Van Persie. Van Persie tussen twee man in. Tussen drie man in. Raakt de bal dan kwijt. En herstelt zich dan. Raakt de bal dan nog een keer kwijt? Dan moet Strootman herstellen. En die raakt hem dan net niet kwijt. Waardoor het balbezitter is. En een slechte bal van Van Bommel. Want die vermoedt dat daar kuit is. Maar kuit is wel snel, maar ook niet zo snel. Maar aangezien de bal van Moldavië slecht wordt uitverdedigd. kan Van Bommel de bal weer herstellen. En via Pieters gaat hij naar vorm. Vorm de rand van de 16 meter gebied. Heeft één schot gehad tot nu toe in de wedstrijd. Na 56 minuten. Ongevaarlijk. Maar hij maakt het zich er enigszins moeilijk mee. Maar verder was er geen uh, probleem. Het wordt Nederlands zelf al in verdedigend opzicht. Aanvallend gaat het allemaal goed. Alleen de laatste, de laatste bal, de laatste knal die ontbreekt nog. Behalve dus de treffer van Huntelaar. Van de Wiel, de van de middellijn, speelt de bal naar Strootman. Strootman neemt de bal even onder het lichaam. Speelt hem dan richting Matthijsen. En Matthijsen kijkt en vindt misschien Huntelaar die hem heel graag wil hebben, maar niet krijgt. Nee, het wordt namelijk Pieters. Pieters dan toch naar Huntelaar. Maar die staat halverwege de Moldavische helft. Terugkaatsen naar Matthijs. En Matthijs loopt zich nu eigenlijk een beetje vast. Omdat hij de bal wat moeilijk moet aannemen op zijn borst. En dan doet Pieters heel slim wat hij moet doen. Die ziet een bal hoog komen. Voelt dat de spits van de tegenstander erachteraan wil. En gaat gewoon daar lopen waar die spits langs moet. En zo gooi je de deur eigenlijk dicht. Spits botst er tegenop. En zo is de aanvaller weer verijdeld. Maar, nee, buiten spel. Want nu komt. En dat is weer dezelfde spits. Bugajov, de invaller. Plotseling toch in kansrijke positie. Dat had de zin kunnen zijn. Waar het niet dat de grensrechter had gezien dat Bugajov zich in buitenspelpositie bevond. Laat het een waarschuwing zijn voor het Nederlands elftal. Dat dus, zo constateerden wij al eerder, een minuut of 5, 6, 7, 8. Een beetje laconiek, rustig, traag. Niet goed mispeeld. Nee, en, en dan is uh, één treffer uh, gewoon gering. We hebben het al eerder gezien, een keer met het Nederlands zelf Toen liep het allemaal goed af. Het was tegen Hongarije. Toen er ook een slechte fase was en de Hongaren zomaar op voorsprong kwamen. Uiteindelijk herstelde Nederland door gewoon een versnelling erin te gooien. Maar het is er dus maar 1-0. Nederland maakt ook een overtredingje nu met Matthijsen. En de mensen beginnen voor het eerst een beetje te fluiten. Het wordt een beetje minder leuk. Mensen thuis gaan ook weer een keer zappen naar de Voice of Holland, denk ik. Ja, dat krijg je natuurlijk ook op zo'n avond. Dat wordt toch de concurrentiestrijd qua kijkcijfers. Ik ben heel benieuwd morgenochtend. Balbezit in ieder geval voor de formatie van Moldavië. Bougarou had de bal even. En Namasko knalt de bal naar voren. Op een echte herfstavond hier in de Kuip. Waar Bougay of de bal doorkomt En Mathijsen de bal naar voren ramt. Wie wil er nog en wie heeft de energie nog om het dan ook echt zo uit te voeren? Van de vaart, de lucht in. Winter komt nu wel, maar is vervolgens als de bal neerkomt de bal kwijt. Hij was al even eerder neergekomen, maar keek de verkeerde kant op. Een diepe bal van Moldavië loopt eigenlijk aan Van Bommel en Van de Wiel voorbij. Maar wordt dan opgevangen door Vorm Die hem Zonder dat hij onder druk wordt gezet door Moldavische aanvallers. Want die laten zich ogenblikkelijk weer terugzakken op de eigen helft. Als ze de bal verloren hebben, kan Vorm de bal meegeven aan Matthijs Mathijzen van Bommel. Aan de linkerkant is Pieters alweer gaan lopen. Matthijsen wordt aangespeeld. Matthijssen nadert de middenlijn, geeft de bal op de helft van Moldavië mee aan Strootman. Strootman kijkt, het gebeurt aan de linkerkant van het veld. Strootman ziet dat in het midden wat ruimte ligt bij Van Bommel. Van Bommel krijgt bezoek en speelt de bal naar de rechterkant naar Van der Wiel. Van der Wiel uh, met twee man voor zich speelt de bal even terug richting Bruma. Bruma naar uh, Matthijssen. Matthijssen naar, niet naar Kuit, want die wilden hem wel hebben, terwijl Elia direct ingekomen bij het Nederlands elftal. Die gaat dan eigenlijk nog wat minuten maken. Hij is voor uh, ruim 10 miljoen gekocht door Juventus en heeft een uh, half uurtje geloof ik, gespeeld. Ja. Uh, zit nu voor Van Bommel. Van Bommel loopt we eigenlijk. Ja, he. belachelijk. Dat gaat helemaal nergens over. zit nu voor Matthijsen. Matthijsen Strootman. Je bedoelt dat hij zo lang al heeft gespeeld. Dat is belachelijk. <laughs> zit nu uh, voor Matthijsen. Matthijsen naar Pieters. Pieters met de versnelling misschien. Pieters uh, geeft die bal uh, goed richting Huntelaar. Huntelaar moet even terugdraaien. Doet dat richting Strootman. Strootman in één keer door naar Van Bommel. Van Bommel neemt de bal aan en speelt hem de bal hard richting Van Persie. Rand 16 meter. Van Persie met zijn actie. Van Persie loopt zich vast. En de overname is er van Moldavië. Van Persie loopt zich nog een keer vast. En dan uh, uiteindelijk wordt hij weggewerkt door Moldavië. Is het, uh, het balbezitter voor uh, Epuriano. En kunnen de, voor de mannen van Moldavië er even uitkomen via Smeeuw. Een van de invallers. De bal dan op de middens van het veld gespeeld. En zowaar gaat uh, Moldavië zelf nog geloven in misschien het mirakel van de Rotterdamse Kuip. Want men gaat echt aanvallen. Ja, omdat het een nou zelf had, denkt dat het op halve kracht allemaal wel goed gaat komen in het laatste kwartier. Dat is niet altijd zo, zomaar het geval. Het was mooi om te zien dat Van Persie zo even iets te laconiek en iets te veel tijd nodig had in een, pro in een probeerstaltje om drie man zijn hielen te laten zien. Toen hij daar de bal verloor, toen was hij gefrustreerd en boos. En kwam er een hele felle reactie om de bal op te jagen. Dat zouden we dan graag eigenlijk wat vaker zien. Want uh, op deze manier probeer je dan je eigen fouten te herstellen. Maar als je op die manier gas geeft... Dan weet je zeker dat het binnen 5 minuten 2-0 staat. Misschien Nederland zelfs al wakker geworden. Kuit moet een bal die ongelukkig komt van Pieters binnenhouden. Slaagt er niet in. Nu komen er nog wat meer fluitconcertjes. Nou ja, Nederland gaat wisselen. Dan gaat Van de vaart. de vaart naar de kant. En komt Elia erin. En dan gaan we normaal gesproken van Persie in de rug van Hunterwaar zien. En dan heet het Elia en Kuit de mensen op de vleugels. Elia krijgt applaus. Kuit, en dat is mooi om te zien, staat nu in zijn handen te klappen. En zegt tegen zijn ploeggenoten, kom op! Want we zijn er nog niet. Dat is dan wel weer mooi om te zien dat Kuit, dat verbaast me niet, degene die dat dan doet. Er <laughs> is ook mooi, die gooit Moldavië in. En terwijl iedereen denkt, we gaan weer voetballen, staat Kuit nog tegen de scheidsrechter te zeuren. Dat hij vindt dat daar verkeerd is ingegooid. Kortom, oog voor detail, Dirkie. Elia in balbezit. Elia en snelheid. Dat is synoniem. Elia met de bal aan de voet gaat het 16 meter gebied binnen. Geeft die bal meteen goed voor. Komt hij bijna bij Huntelaar. En de eerste mogelijkheid na een goede inzet van Elia is er... En datgene wat beoogd is door de bondscoach gebeurt onmiddellijk. Elia gooit uh, meteen uh, een uh, fanatieke uh, actie in. Wisselt nu meteen van positie, want hij zal ongetwijfeld linkerspits gaan spelen. Maar het is uh, een lekkere binnenkomer. En het geeft in ieder geval uh, een uh, goed gevoel. Terwijl Huntelaar nu even met de scheidsrechter loopt. En uh, Huntelaar zou een uh, tikje hebben gekregen. Hij uh, zegt, ik heb het gezien, maar ik kon er absoluut niet voor fluiten. Namasco met de doeltrap. Kijk ik op het scorebord, zie ik daar nog steeds staan. De 1-0 stand in het voordeel van Nederland. te maken. Huntelaar bedenk ik er zelf bij. Maar ik weet wel dat er 78 minuten zijn gespeeld. Stroopman uh, kopt een bal. Die komt van de Moldavische keeper weer terug richting de middenlijn. Daar wordt hij toch door Moldavië weer opgevangen. Nu een goede onderschepping van Van de Wiel. Als Moldavië toch ineens wat uit de schulp kruipt en komt. Betekent dat Oranje de bal ontfutselt dat er plotseling wat meer ruimte zou moeten liggen. Van de wiel lacht. Wacht, laat met de voorzet. Toch nog Elia met het schot dat vervaarlijk in de richting van het doel van Moldavië draait. Maar daar in de doelmond nog wordt aangeraakt door Armas, Die hem vervolgens hoog over zijn eigen doel schiet. Met de entree van Elia. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen maar met hem te maken. Maar ook met het idee, nou er moet weer wat gebeuren. Is er wat nieuw elan bij het Nederlands elftal na 10 armzalige minuten. Bal komt met de corner. van Van Bommel draait in, komt en wordt uiteindelijk gekopt door Bruma. Maar naast gekopt... Het scheelde niet zoveel. Hij stond op de rand van het doelgebied. Dus zover stond hij niet. Hij baalt er ook van dat hij de bal net niet goed kon raken. had een man een, man een beetje onder zich staan. Kon niet helemaal vrij uitkoppen. En zo gaat die bal naast het doel van Namasco. Die de doeltrap kan gaan nemen. Namasco de doelman van Moldavië. Wat je zegt is terecht. Als morgen Moldavië terugkeert met een geringe nederlaag. En dat zit erin op nog tien minuten speeltijd van het einde. Dan heeft Moldavië het uitstekend gedaan. Men is Nederland ook best tevreden natuurlijk vanwege het feit dat men ongeslagen blijft. Maar men had veel meer doelpunten willen en kunnen maken. Balbezit in ieder geval nu, terwijl er misschien toch nog wat gaat gebeuren. Goede bal van Matthijs, goede actie van, van Persie. Snelheid is er opeens wel weer. De goede bal van van Bommel richting Elia. Elia aan de linkerkant van het veld, met twee man bij zich. Dan ontstaat er dus ruimte aan de andere kant. Dat ziet Nederland en dat ziet Strootman. Stroomman van de Wiel naar de rechterkant van het veld. het tempo komt weer terug. En uh, Kuit uh, terug naar van de Wiel die doorloopt. En dan vervolgens ziet dat Armas de bal eerder heeft gepakt en naar voren kan trappen. dan komt er zowaar iets van een tegenaanval van uh, Moldavië. Elia moet mee terug achter zijn man aan. Dat is Smeeuw. invaller aan de andere kant. De paas van hem is slecht. Hij wordt opgevangen door Kuit. En zo hoeft Nederland zelf dat de bal weer terug. Kuit terug van de middenlijn. Beweging bij Elia. Nou ja, die loopt wel maar kijkt eigenlijk niet. Van Bommel daarna gespeeld van Bommel Strootman. De klok inmiddels op 80 minuten. 1-0. Nog altijd een magere voorsprong. Terecht, maar mager. Kort Nederland zelftal, Strootman aan de bal, Elia duikt op nu in het centrum en geeft de bal mee aan Van Persie. Van Persie, Strootman, Strootman, Elia, Elia met een goede lichaamvrijbeweging. creëert ruimte aan de linkerkant, geeft hem aan Pieters die bij de zijlijn staat. Elia nog steeds aan de bal, gaat nu het 16 meter gebied binnen, komt daar net niet langs omdat ze daar een voetje tussen zetten, komt de bal richting Bougaïov. maar daar zit uiteindelijk Strootman tussen. Matthijsen met een versnelling probeert Bougaïov van zich af te houden, dat lukt heel goed en via Strootman en Van Bommel heeft Nederland de hoogte van de bezit. Alhoewel Van Bommel hem misschien laat lopen voor Van de Wiel. Nee, hij laat hem niet lopen, want Van Bommel opent heel goed naar de linkerkant van het veld. Komt hij er inderdaad bij Edia? Nee, komt er uiteindelijk niet. De bal iets te scherp en wordt teruggekoopt door uh, Petro Ratschou. Speler die me wel bevalt eigenlijk, uh, speelt bij Njörk-Kupping. En uh, heeft de bal teruggespeeld richting Namasko. En dat is de keeper zoals u weet, die de bal maar weer uh, voor zich neerlegt. Op de rand van zijn eigen strafhofgebied. In de wetenschap dat het NL zelf wel terugrent richting de eigen helft. En dan alle tijd neemt de bal nog een zetje geeft en dan nu richting de helft van Nederland trapt. Zou een sensatie zijn mocht Moldavië hier eh, nog een doelpunt maken. En straks met de remise weer terug het vliegtuig eh, in mogen. Dan kunnen de slingers uit de kast daar. Zover zie ik het eerlijk gezegd niet komen. Maar nogmaals het zou zo vrolijk zijn als het Nederland zelf al deze wedstrijd met nog een doelpunt zou verfraaien. Al was het maar voor die mensen die hier met 48.000 in de regen hebben gezeten. Dat ze toch vlak voor het einde van deze wedstrijd nog iets krijgen. Waardoor ze even uit hun natte stoeltje kunnen opveren. Matthijssen heeft de bal, Pieters aan de linkerkant. Elia wil uiteraard wel, maar krijgt niet omdat de weg daar naartoe eigenlijk wordt afgesloten. Tussenstation is nodig, dat heet Strootman, maar die ziet ook geen uitweg en speelt de bal dan weer terug naar Pieters. Pieters Matthijssen, Matthijssen in de breedte naar Bruma. Bruma in balbezit, Kuit biedt zich aan, krijgt de bal van Bruma. Het is wel opmerkelijk om te zien dat, uh, dat systeem het 4-2-3-1 systeem van, uh, van Marwijk... dat oorspronkelijk was bedoeld om de verdediging te ondersteunen... met twee brekers zeg maar, die daarvoor stonden. Die in ieder geval voor de verdedigende balans konden zorgen. Maar zowel Van Bommel als Strootman, die in die positie nu staan... zijn zo sterk aan de bal dat je dus in principe met de zes aanvallen speelt... daar waar mogelijk is het balbezit nu voor Strootman. Met de slechte bal komt uiteindelijk toch terecht bij Van der Wiel... omdat niemand die bal zo verwachtte, Ivanov ook niet, dan uh, bij Van Bommel. Van Bommel richting Strootman. Strootman even terug richting Bruma... Bruma richting Van Mommelt. Het gebeurt allemaal ter hoogte van de middellijn. En het staat nu even weer stil met uh, Mathijsen. Een goede aanbieding van uh, Huntelaar. Met een goed hakje in kuit Kuit huntelaar Slechte bal van kuit omdat hij een beetje achter Huntelaar kwam. Vaart daardoor iets verminderd. Maar uh, dan een goede bal. Maar buitenspel. Ook de passing van van Persie is het Elia die net buitenspel staat. Maar het is wel mooi om te zien hoe men de combinatie zoekt. En de diepte die er eigenlijk niet is steeds weer creëert. Ik twijfelde even of Edea wel buiten spel stond. Ja, het scheelt ja, inderdaad heel, heel weinig. weinig, maar het klopt denk ik toch. Wisselen we weer bij Moldavië. Jebtien naar de kant. Een, uh, wie komt erin? Dat is. Kun je dat lezen? Jack nummer 14. Nummer 14. Dat is uh, Ofsen Janikov. Ook die komt niet aan de bal. In de resterende zeven minuten van deze wedstrijd. Uh, ja, goed, we kennen hem natuurlijk goed. Hij speelt bij Olympi Balti. En uh, we hebben hem vaak zien spelen. Maar het is leuk dat hij dus ook zijn opwachting maakt nu. Met uh, de verre trap van Namasco, Die uh, uiteindelijk wordt opgevangen door uh, Matthijssen. En uh, uiteindelijk via Strootman uh, onder controle wordt gekregen. Met uh, Van Bommel, Van Bommel, Kuit Van Bommel uiteindelijk de bal doorspelend richting Van de Wiel. Van Van de Wiel naar Van Bommel. Daarna Kuit. Kuit die altijd kijkt uh, waar er mogelijkheden zijn. Die zijn er bij uh, bijvoorbeeld Elia en Pieters. Pieters gaat buitenom. Elia geeft hem nu geen buitenspel. Dan moet die bal komen. Komt hij ook inderdaad. En dan wordt hij uh, niet goed... Gecontroleerd door Van Persie is het doorjagen van Pieters. En die krijgt dan een vrije trap tegen. Terwijl de bal er nog wordt ingeschoten door Kuit. En dan Marco zegt, kijk eens wat Kuit doet. En dan schrijft hij, zich, ja mooi gedaan. Maar ik had hem gefloten. Zonde deze actie net niet goed onder controle gekregen door Van Persie. Goede bal door doorzetten van... Pieters in eerste instantie en in tweede instantie maakt hij dan een overtreding. Graag trap voor Moldavië. Nog de spelen, zes minuten en een beetje. Het scheidt zich de fluit wel terecht over. Want Pieters ja. raakt inderdaad niet de bal, wel het been van zijn tegenstander. Namasco trapt de bal nog maar eens de Hollandse helft op. De Hollandse helft waar dan Strootman en Mathijzen eigenlijk met de tegenstander... er tussenin de lucht in gaan. Maar toch niet kunnen verhinderen dat Moldavië zowaar daar de bal kan houden. Uiteindelijk een overtreding wordt gemaakt ook nog. Ik denk nog van de wiel. En dan halverwege de oranje helft... En Vrij schop gaat komen voor Moldavië. Plotseling bedrijvigheid bij de Moldavische ploeg. Waar Zmeeuw, de invaller, zich uh, gaat ontfermen over die bal. Dat is geen afstand om hem ineens op het doel te schieten. Want minstens 40 meter. Maar wel om koppers te bereiken. Armash is lang en sterk en groot. En is mee. Golovatenko, idem dito. En nou toch even alle hens aan dek voor het Nederlands elftal. 85 minuten. 1-0 de, zoals wij vaker hebben gezegd, magere maar terechte voorsprong. En nu krijgt Moldavië dan misschien serieus een kans en moet vorm serieus aan de bak. Daar komt de vrije schop en die wordt gekopt ook nog. Daar is hij dus, Golovatenko die in de draai kopt, maar de bal over het doel van vorm krijgt. En dat komt het Nederlands elftal niet slecht uit. Dit was dus de kans waar Moldavië de hele wedstrijd op heeft gehoopt en de hele wedstrijd op heeft gegokt. Golo Vatenko is in de lucht beter en slimmer dan Kuit, die hem wel dekt, maar eigenlijk niet echt bij de bal komt. Wel meespringt, maar ziet dat die bal... Tot een opluchting net over het doel van vorm verdwijnt. Hootman versneld aan de linkerkant van het veld kan Elia de bal net niet meekrijgen. Uit de kluts misschien alsnog. En uit, uh, uiteraard uh, als hij zijn lichaam goed gebruikt, kan hij er nog bij komen, komt er uiteindelijk niet bij. In overname is er dan uh, goed gedaan door Van Persie. Van Persie naar Van Bommel. Van bommel naar Van der Wiel. Van de Wiel uh, verder uh, naar de rechterkant uh, waar Kuit staat. Kuit terwijl er uh, inderdaad nog steeds die uh, muur staat, van acht uh, verdedigers van Moldavië. Balbezit voor Matthijssen. Matthijssen naar de linkerkant naar Pieters. Pieters uh, naar Van Persie. Van Persie-Pieters halverwege de helft van Moldavië. Ruimte ligt er niet, maar misschien wel met Elia. Die probeert langzamerhand te komen. Lukt niet. we dan voor Pieters, omdat er slecht wordt uitverdedigd. Dan Elia misschien met de snelheid. Elia die de bal dan te ver voor zich uitspeelt. En over de achterlijn, de doeltrap, komt er voor Namasco. Intuïtief zoals Elia doet, eigenlijk die bal meeneemt. Maar te ver voor zich uit en daarmee is hij hem kwijt. Doeltrap voor Moldavië dus. 86,5 minuut gespeeld. 1-0. Nog altijd de voorsprong voor Oranje. De goal nog maar eens gezegd van Huntelaar. Zijn elfde dus in deze kwalificatiereeks. Miroslav Kloos. Ik weet niet of hij vanavond al eentje heen heeft gemaakt. Dat zou kunnen. Turkije uit. Maar die staat op 9. Huntelaar dus op 11. Elia aan de bal. Elia kijkt en wacht op steun. Die komt via Strootman. Goeie 1-2. Elia weg aan de linkerkant van het veld. Meegegeven van Persie. Bal gaat erachter. En er gaat eigenlijk ook nu in de voeten komen van Kuit. Kuit geeft hem mee aan de Huntelaar. Huntelaar schiet. En dat schot wordt geblokt door Armas en belandt al over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Ingooi voor Oranje. Ze zit met verbazing na mee te kijken. Er staat iemand in een polo-shirtje. Maar nog verbazingwekkender is het dat er in het vak van de Moldavië-supporters... een aantal in, met ontbloot bovenlijf staan. Die een uh, geweldig feest staan te vieren. Want uh, 1-0 verliezen van uh, een van de sterkste landen van de wereld... daar kan je in Chisinau mee aankomen. Ik kan je al heel snel ergens mee aankomen in Chisinau, Maar zeker daarmee ook. Balbezit uh, in ieder geval is voor Moldavië halverwege de helft. De eigen helft. Met, uh, ja, het is uh, first down in ten. Want de man blijft doorlopen. En uiteindelijk is er geen balbezit voor het Nederlands al Moet het Nederlands zelf toch wel een heel klein beetje oppassen. Maar is er een hele goede tackle uiteindelijk. Van... Uh... Mathijsen, die ervoor zorgt dat het Nederland weer balbezit heeft via Bruma in het hart van de verdediging. Nog te spelen, een minuutje of drie, zal drie minuten bijkomen vanwege de wissels. En dan weet Nederland dat het deze wedstrijd ook gaat winnen. Maar het is nog maar steeds 1-0 en het balbezit voor Van Bon. En het gekke is, maar dat zal het zelf elftal misschien zelf ook wel voelen. Het is nu uh, de 88ste minuut, dat als het nou onverhoog nog 1-1 wordt... dan ben ik er nog van overtuigd dat het nog daarna weer 2-1 voor het Nederlands elftal wordt ook. Zoals dat ging in die wedstrijd tegen Hongarije, waar eigenlijk in de munt van tijd... Een... Behoorlijke achterstand weer werd omgebouwd in een veilige voorsprong. Maar goed, het hoeft niet altijd goed af te lopen. Voorlopig is het 1-0. en heeft het Nederlands elftal de bal. Dus is er wat dat betreft geen man overboord. Dat is er ook niet als het 1-1 wordt trouwens. Maar toch, het Nederlands elftal valt aan via Kuit. De rechterkant van het veldpaas lijkt me net een beetje te hard. Wordt weggewerkt door Golovatenko. De man van die toch niet ongevaarlijke kopbal van een paar minuten geleden. Ingooit voor Oranje aan de rechterkant. Terwijl Menaldo nog steeds rek- en strek-oefeningen doet bij de cornervlag. heb ik het idee dat de Nederlandse bank hem totaal vergeten is. Want uh, die staat er maar en die zit er maar. En die uh, lijkt er niet meer in te komen. Met Pieters in balbezit gaat de bal richting Van Bommel. Van Bommel naar Van der Wiel. Van der Wiel uh, zal Kuit aan gaan spelen. Kuit uh, komt in de bal. Hij creëert zijn eigen ruimte. versnelt. Uh, Huntelaar met een hakje probeert van persie te bereiken. Lukt niet. Bal dan naar voren gespeeld. Overname met uh, Bruma. Voordat uh, Bougajov erbij kan komen. En Bruma speelt de bal naar Van Bommel. Een foutloze wedstrijd speelt overigens. Maar dan in balbezit. En Matthijsen staat halverwege de eigen helft. Uh, kijkt ook een beetje nou ja, naar wie zou ik hem spelen. Moet ik hem eigenlijk wel naar iemand spelen? Ik zou het wel doen, maar hij weet nog niet naar wie. Officiële weigering. En dan uh, balbezit uh, voor Strootman. Strootman, goede bal van, uh, van, Bommel, van Bommel, van Bommel, van Persie. 10 meter over de middenlijn van de wiel. Van de wiel, beweging vooruit Nu bij Hunterlaar, die uitwaait naar de rechterkant van het veld. En de middenruimte voor Van Persie, die de bal krijgt. Van Persie moet schieten, maar wacht te lang. Kuit krijgt de bal net niet. Voor zijn voeten, die bal rolt wel voor het doel langs. Dit was de uitgelezen mogelijkheid geweest voor het zelf Elftal om de score toch naar 2 te tillen. En de wedstrijd daarmee op slot te draaien. Het lukt niet. Aan de andere kant moet nu Pieters aan de bak om invallen: Smeeuw van de bal te houden. Dat lukt. Sterker nog, Smeeuw maakt een overtreding en Oranje krijgt een vrije schop. En uh, Wijnaldum loopt daar inderdaad nog steeds. Die is gegarandeerd warm genoeg voor de bekerwedstrijd van PSV tegen Rode DC over twee weken. Ja, hij werd hier overigens hartelijk begroet door alle supposters beneden. Toen, uh, toen hij uit de bus kwam, uh, de ex-vrijenorde dus nu spelend in de dienst van PSV. Maar hij had uh, denk ik graag weer eventjes in de Kuip willen spelen. Het wordt hem niet gegund door Van Maarwerk lijkt het. Of krijgen we toch direct nog een wissel? Is het balbezit in ieder geval. Terwijl we daar even kijken in de verte naar uh, die uh, officiële handeling die er nog steeds niet gaat plaatsvinden. Het balbezit voor Oranje. Bij, uh, bij Bruma, Bruma, naar Strootman. Staat uh, ter hoogte van de uh, middenstip. Strootman heeft alle ruimte. Huntelaar vraagt erom. Krijgt hem niet. Als je dan vraagt krijg je hem lekker niet. En dan is Mathijs aan de bal. Mathijs naar Elia. Elia even terug naar Mathijs. Mathijs tussen twee man door. Ja heel frivol met Elia nu. Elia naar Strootman. Slechte bal van Elia. En uh, moet zich dan er nu ook herstellen. Strootman maakt een overtreding. Door de slechte passing. En krijgen we nog een gele kaart ook. Strootman krijgt geel. Is het de derde gele kaart in de kwalificatie voor Oranje. En is er een voor Strootman. Opvallend in deze fase van de wedstrijd. Uh, ook tegen deze tegenstander. Op die plek. Nederland heeft ook een gele kaart gekregen bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen San Marino. Maar het is de enige gele kaart die in de wedstrijd En die staat dus achter de naam van Strootman. Ja, die Edea daar hartelijk voor zal bedanken. Want uh, aan hem lag het dus. Omdat de paas gewoon niet goed was. En dat betekent dat je af en toe, nou ja, aan de noodrem. Trek is wat uh, te veel gezegd. Maar toch nu en dan eens een keer wat harder naar de bal toe moet dan je denkt dat nodig is. Je tegenstander een beetje raakt. En dus vrij schop en geel. Nou, komt Moldavië nog een keer? De klok inmiddels uh, richting de 92 minuten. En zoveel zouden we er spelen. Dus kan me niet voorstellen dat het nog heel lang gaat duren. Als de vrije schop inmiddels genomen is dan de andere kant van het veld. Nu een ingooi oplevert via Golo Fatenko. En het Nederlands elftal in de slotfase dus toch nog even terug moet in de eigen helft. Vanaf de linkerkant een ingooi. Die gaat het strafroepgebied van Oranje binnen dwarrelen. Nee, wordt kort genomen. Wordt dan uiteindelijk teruggegeven. Komt er alsnog een voorzet die heel slecht is en wordt weggewerkt. Alle Nederlands elftalspelers staan nu rond het eigen strafroepgebied te wachten. Maar dan blijkt die bal daar ergens... Halverwege de oranje helft na een Moldavisch onsje over de zijlijn te zijn gelopen. Hij mag het Nederlands helftal gewoon gaan ingooien. Dat is wel heel knullig van Moldavië dat het de bal daar nog even had. Maar hem zo makkelijk verspeelt. Het Nederlands helftal heeft de bal weer terug. De klok zegt 92 minuten en 10 seconden. En dat betekent dat we in de slotfase zitten van deze wedstrijd. Die nu afgelopen is. Het Nederlands wint van Moldavië met 1-0 door de goal van Dirk Kuyt. Op aangeven van, of op de, door de goal van Huntelaar natuurlijk op aangeven van Dirk Kuyt. De overwinning is, eh, zoals wij vaker hebben gezegd, mager maar terecht. Had met name door de mogelijkheden in de eerste helft hoger kunnen uitvallen. In de tweede helft daalde het tempo behoorlijk. Moldavië werd zowaar nog een keer gevaarlijk ook. Maar uiteindelijk verslaat het Nederlands elftal de opponent met 1-0. Pastigle, hoort u samen met Jack van Gelder vanuit de Kuip in Rotterdam. Het is inmiddels acht minuten voor half elf. Zometeen hier op Radio 1. Het uitgestelde nieuws van 10 uur met Job Boot. Het Brabantse dorp Trunen. Natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit. je groot land van ooit daar ah, vandaag, wat daar gebeurd is. Het. het land van ooit. Je laat mensen rijden in een reuze pantoffel. Je organiseert een touwtrekwedstrijd met Reus Ooit. Maar ooit was eens en is niet meer. Het theater trok me heel erg op dat moment. Je hoeft even niet te denken aan het dagelijks leven. Luister naar de documentaire...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 En dan nog het weer. Vanavond nog kans op buien. Vannacht in het binnenland droog. Morgen bewolking en af en toe zon. Ook kans op enkele bui. Het wordt dan rond 13 graden. Zondag bewolkt, af en toe regen en fris. En na het weekend iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan. Wij bieden een deposito met een vaste rente van 3,75 procent. Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond...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 Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een éénjaarsdeposito jaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Afzuigkap. Bureoland. Computer. Eierenkooker. Gameboy. Gloeilampen. Hoogtezon. Krultang. Printer. Wasdroger. Waterbed. Wekkerradio. Wat doe jij uit? Doe maandag mee met 10-10. Die Energy Challenge. Thuis en op je werk. Minder energie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 Goedenavond, twee minuten voor half elf. Nog een half uurtje langs de lijn... na dat rechtstreekse verslag van de EK-kwalificatie Interland. Nederland-Moldavië. Nederland won met 1-0 door een doelpunt van Huntelaar. De reacties willen we natuurlijk horen vanuit de Kuip. Krijgt u ook, Ronald van der Geer loopt daar rond... en die is op zoek naar de bondscoach en naar spelers. Gaat allemaal goed komen eh, dit half uur. Wat gaan we nog meer doen? We gaan eh, bellen met Armand Scheurs, onze man in België. Dus even horen hoe België het heeft gedaan tegen Kazachstan En of de Belgen nog kans maken op het EK... We hopen contact te hebben met Joep Schreuder want die is vanavond geweest bij Turkije Duitsland. En Turkije heeft verloren van Duitsland, het, uh, het Turkije van Guus Hinnik En dat zal daar allemaal niet goed vallen. Maar Joep is nu naar de persconferentie, horen wat daar gebeurt. En dan belt hij zo snel mogelijk uh, hierheen. Dat wat betreft het voetbal. Maar er gebeurt natuurlijk nog meer in de wereld, in de sportwereld. Het turnen bijvoorbeeld. Vol vertrouwen kwamen ze naar Tokio voor hun WK. De Nederlandse turnvrouwen. Gesterkt natuurlijk ook door de negende plaats van vorig jaar in de landenwedstrijd. Daardoor waren de verwachtingen behoorlijk hoog. Niet in het minst bij de Turns zelf. Vandaag moesten ze het laten zien in de kwalificatiewedstrijd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Aan de binnenkomst van de Oranje Turster zal het niet liggen. De ploeg komt de hal in met wijdse armgebaren. Strak in de pas het keurkorps van bondscoach Gerben Biersma. En bij de Oranje Fans op de tribune zit de sfeer er ook al aardig in. Maar het enthousiasme verstomt bij wat foutjes op vloer. Bijvoorbeeld van Selim van Gerne. Maar landingen op vloer waren nou niet de allerbeste landingen die ik ooit heb gemaakt. En, uh... en dan is er Lieke Wevers, die valt van brug en balk? Ja, dit zijn wel mijn twee toestellen. En uh, om een fout mee te nemen, daar had ik niet echt zo op gehoopt, weet je wel. Bij Yomi uh... Marcela met een fout op de brug? Ik zelf heb een uh, touche brug uh, gemaakt. En Marlies Rijken die naast de balk belandt. Ja, dat was iets minder. Verre van foutloos dus het optreden van Oranje. De Tursters haasten zich na afloop om te zeggen dat het aan het voortraject niet gelegen heeft. Um, ja, op zich uh, waren we heel goed voorbereid met het hele team. En uh, we hadden echt super voorbereiding gehad. En, um, maar ja, aan de voorbereiding kan het niet gelegen hebben. Dus uh, ja, iedereen die had eigenlijk een super voorbereiding. Dus ja, daar kan het zeker niet aan liggen. Nou, van tevoren had ik eigenlijk wel hele goede moed. En we waren allemaal heel positief. En uh, het was allemaal heel goed gegaan. Dus... Kijk, uh, ik zeg altijd zo dat als jij... Uh, als je het hebt laten liggen in de voorbereiding, je hebt je best niet gedaan of je hebt uh, lopen klooien... Uh, ja Dan uh, moet je jezelf verwijten maken. Maar dat, dat zou ik nu niet kunnen bedenken. Maar ja, een goede voorbereiding is mooi. Het moet uiteindelijk in een wedstrijd gebeuren. Ja, dat weet ik. En uh, nee, Ik denk dat iedereen het zijn best heeft gedaan. En niemand maakt expres een fout. Dus uh, nou ja, we kunnen ons allemaal niet verwijten dat we er niet hard genoeg voor gewerkt hebben. En als het zo is, dan is het zo. Toch opmerkelijk. Die foutjes van Oranje. Vorig jaar bij het WK werd de ploeg nog knap negende met een hogere score dan nu. En dus kwamen ze vol ambities en vertrouwen naar Tokio, dromend van de Olympische Spelen. En dan toch die fouten. Is het druk? Ja, of het dan misschien de druk was, ja, dat weten we ook niet precies. Maar ja, daar zullen we het nog wel denk ik, intiem over hebben, zodat dat volgende keer uh, nou, voorkomen kan worden. Er lag toch wel druk van vorig jaar, waar we negende. En uh, ja, dan, dan willen we natuurlijk sowieso uh, weer uh, heel goed presteren en... Nou, er ligt natuurlijk druk op, dat is hartstikke logisch. Het is natuurlijk een WK, dus um, ja, ik denk misschien iets te veel druk of zo. Ja, zal het zo zijn. Um, de een heeft daar meer last van als de ander. Uh, uh, Routignese, uh, uh, Celine en uh, Joy die hebben het uh, uh, toch maar even weer laten zien. Wyoming uh, terug van een uh, lastige blessure. Uh, Malice uh, heeft uh, nu haar tweede WK uh, te pakken, dus die heeft ervaring opgedaan. Uh, Yvette vond ik niet, uh, niet slecht, hij heeft Jochenko anderhalf gemaakt. Uh, nou, Lieke die moet inderdaad, uh, was het eerste grote toernooi, dus die moet misschien nog wat ervaring opdoen. Oh, yes! Een verre van optimale wedstrijd dus op een belangrijk WK. Een WK waarin het gaat om olympische kwalificatie. De top 8 gaat direct naar de Spelen. De nummers 9 tot en met 16 krijgen een herkansing op het test-event. En de ploegen die lager eindigen dan dat, kunnen de Spelen als team vergeten. Het is nog een beetje koffiedik kijken waar het schip strandt voor Oranje met nog een dag van kwalificaties te gaan. Wordt het een plek bij de top 16? Ja, nou, dat, dat is echt dus afwachten. Want die surering, uh, dat heb ik wel eens vaker uitgelegd. Dat is heel lastig in te schatten hoe dat uh, zich uh, verhoudt op dit moment. Nee, ik zou het niet weten. Ik denk dat morgen een hele belangrijke dag is. En, uh, nou ja, billen knijpen. Ja, 212 hadden we nu. En ja, morgen zullen we zien of het genoeg is voor het testevent. Het is eigenlijk afwachtend. Het is heel spannend. We moeten echt uh, kijken naar de andere teams. En dat uh, is altijd spannend. Ja, dat is, uh, dat is heel spannend. Dus uh, morgen wordt uh, geen leuke dag. Up and be ready for your Nog even terug naar de wedstrijd. Goed afzetten bij deze. Kom op, hou je rustig en strakke armen. Afzetten. De teamgenoten okay. moedigen Selim van Gerner aan tijdens haar balkoefening. Selim Celine. Celine. Celine van Gerner is het pluspunt van vandaag. Derde staat ze in het voorlopige meerkampklassement en derde staat ze in het klassement van balk. Dat biedt volle perspectieven voor finale plaatsen. Ik, uh, ja, ik schat er wel in dat het mogelijk is. Morgen komen er natuurlijk nog wel best wel veel goede landen. Of in ieder geval landen die gelijkwaardig zijn. Maar als ik het zo een beetje inschat, denk ik dat we moeten kunnen. in de Mechanics, over my shoulder. Er viel eigenlijk eh, vandaag niet zo heel veel meer te verdienen. Vanavond eh, voor het Nederlands elftal natuurlijk. De eerste plaats in de pool, veilig stellen. Eh, dat werd gedaan door een eh, 1-0 overwinning. Niet bijzonder wel nuttig, maar voor sommigen is het natuurlijk wel een hele prachtige avond. Ronald van der Geer, die sprak met een van hen, Jeffrey Bruma. Ja, Jeffrey, het was je eerste kwalificatiewedstrijd in de basis? Hoe was het? Um, ja, geweldig. Ik denk uh, heel leuk om mee te maken. Natuurlijk de afwezigheid van Sony uh, Heidega. En uh, wellicht duur al de training die op geraakt. kreeg, uh, kreeg ik een kantje. Dus uh, daar was ik heel, heel blij mee. En uh, gelukkig hebben we 1-0 gewonnen. Ja. Je zag het wel een beetje aankomen hè? gedurende de week, natuurlijk. Je kunt ook rekenen als dan uiteindelijk je concurrent wegvalt. Denk je, nou, dat gaat gebeuren. Um, ja, misschien. Er zijn altijd nog wel meer opties die, uh, die daar kunnen spelen. Maar gelukkig uh, kozen de trainer voor mij. En uh, ja, we zien dat we toch uh, kunnen met z'n allen. Is dit een lastige wedstrijd voor een verdediger? Um, ja, je moet heel geconcentreerd blijven. Want, uh, ja, dan krijg je misschien wedstrijd één kans. Maar die is, die is wel gelijk heel gevaarlijk. Maar wij krijgen er heel veel. Dus we moeten echt als moeten, heel geconcentreerd blijven. En heel gefocust zijn. En geen gekke dingen willen doen. Want je kijkt een keertje naar je tegenstander. Die schat je in. Hè? Die nummer 10 die heel de tijd bij jou liep. Ja. Welk niveau schat je dat in? Ja, ik weet niet welk niveau, ik bedoel van, het is toch een, toch een goede speler, hij speelt in de Moldavisch uh, nationale afval. Dus, uh, nee. Misschien krijg je één kans en een keer dan scoort je. dus dat mag niet gebeuren voor of dedigen. We moeten, uh, 90 minuten lang moet je, moet je heel scherp zijn en heel uh, slim kunnen verdedigen in zulke wedstrijden. En dan kijk je dus met tevredenheid terug op je eigen prestatie? Um, jawel, we hebben het nul gehouden. Natuurlijk, uh, als je hier zo wedstrijd in Modavis, is, het moeilijk om heel goed te spelen. Want je hebt eigenlijk heel veel bal bezit en uh, eigenlijk alleen maar eigenlijk kan je ja, fout, fout doen. Eigenlijk, weet je wel. Dus, het is gewoon heel geconcentreerd uh, spelen zoals we daar gedaan hebben. Alhoewel, het komt beter van ik, maar toch hebben we de drie punten en uh, zijn we zeker van het EK. Want je bent net als een groot deel van de wedstrijd toeschouwer geweest. Jij zit dan in het veld en ik langs de kant. Ik heb me niet zo vermaakt. Nee, precies. Dat is uh, natuurlijk anders. De, want daar hebben ze een heel, hele stugge ploeg. Uh, zakken heel ver in, laten ons voetballen. Dus ja, het is voor ons uh, ook moeilijk om uh, de gaten te vinden. Dan lopen alles dicht en schiet alles weg. Maar uh, ja, we hebben toch een aantal kansen gecreëerd. Toch door hun, uh, door hun muur als het ware doorheen gekomen. Toch, uh, ja, wat toch wel goed was. Je bent hier opgegroeid aan de overkant. Hè? Qua, qua voetbal, is het dan nog speciaal dat je eerste officiële interland hier is? Ja, het is heel speciaal. Ik bedoel, mijn ouders waren op de tribune vandaag, eigenlijk heel een familie. Een stuk of twintig man. En ik ben, ja, zoals je zegt, een kwartier van hier opgegroeid. Uh, tot mijn vijftiende gewoond. Uh, hier getraind. Uh, drie minuten van de Kuip. Uh, te lopen. Dus ja, het is eigenlijk heel speciaal dat ik hier eigenlijk mijn eerste officiële land uh, mee, mee mogen maken. En met een goed gevoel. En nu Zweden nog, hè? Zonder Ibrahimovic, of of die is geschorst. Oh, die is dat hoor ik nu pas. Ja, dus uh, ja, daar moeten we ook gewoon proberen denk ik, voor de volle winst te gaan. En ook gewoon uh, ons uit zijn best uh, doen, denk ik. Ja, want uiteindelijk gaat het, je kunt geen beter resultaat meer halen. Dat is misschien ook wel het moeilijkste, hè, om, om daar je concentratie te pakken. Uh, ja, het moeilijkste. Als denk... team, hè, denk ik. Niet As... voor jou zelf. Als team, ik denk dat iedereen uh, toch wel eigenlijk het beste uit zichzelf wil halen elke wedstrijd. Dus ook tegen Zweden ook zijn we wel geplaatst. Want iedereen toch, uh, ja, toch zo goed mogelijk wil spelen. En alsnog eigenlijk wil winnen zij de debutant van vanavond Jeffrey Bruma. In die zin debutant dat hij voor het eerst in de basis stond. Uh, het ging er ook over dat het, uh, het moeilijk was om, uh, om tegen deze tegenstander te voetballen. Alle ballen werden weggeschoten. Kon allemaal beter, zei Buma. En Ronald van der Geer zei ook nog zoiets van... ik heb me niet zo vermaakt. Nou Hij ging ook maar eens in gesprek met Rafael van der Vaart. Hoe was het vanavond? Want het leek zo, uh, zo moeizaam bij Tijter Met name in de tweede half zo stroperig. Ja. Nee, de eerste half ging, uh, ging vrij goed, denk ik. Een paar, paar kansjes, met het veldspel was goed. En uh, ja, de tweede half was gewoon slecht. Uh, pff, hoe dat komt. Ja, ik denk dat op een gegeven moment... Uh, die, die gasten waren natuurlijk zo ver terug. en Normaal krijgen we wel wat meer kans. Dan scoor je misschien wat gelukkiger. Uh, een goal, dan, dan word je wat meer in het zadel geholpen. Maar dat gebeurde niet. En dan, dan ben je een beetje jezelf aan het voetballen. Ik had het idee dat zij in de eerste helft juist wat, wat verder naar voren stonden dan bijvoorbeeld San Marino. En het speelveld er ook heel klein werd. Uh, ja, nee, ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd tegen San Marino niet gezien. Dus uh, ik kan alleen maar oordelen over deze wedstrijd. En we hebben zelf gewoon niet optimaal gespeeld. Maar goed, uh, dat kan een keer gebeuren. Ja, wat je zegt, je kan daar moeilijk de, de, de vinger op de zere plek leggen. Maar is het ook iets van, misschien toch ook concentratie of, of onbewust? Nee, dat denk ik juist niet. Ik denk juist dat de concentratie goed was. We hebben natuurlijk ook geen kans gehad. En, nou, ik weet niet wat het balbezit was, uh, percentage. 80-20 uh, in de eerste helft dan ook. Wel. Ja, nee, daarom. Dus dat is wel genoeg dat we natuurlijk wel wilden. Alleen, uh, ja, soms heb je wel eens dat de bal uh, net steeds de verkeerde kant op rolt. En uh, wat kleine kansen die er niet in gaan. En dan speel je gewoon een hele moeizame... Uh, en uiteindelijk denk ik zeker de tweede van slechte wedstrijd. Is het dan nog leuk? Want jullie... Uh, ja, Samarina heb je dan niet gezien, maar daar zag je echt plezier eraf spatten. Het dit... plezier was er vandaag ook. Alleen als het niet, uh, de vorm er niet is, dan kun je hoog of laag springen. Maar uh, dan, dan gaat het wat minder. Ja, alles is bereikt nu hè, in de pool. Ja, daarom. Meer dan drie punten kan je niet krijgen, dus uh, ook als je één of wint. <laughs> ja, nu spelen tegen, tegen, tegen Zweden, hè? Wat, ja, wat, wat moet je jezelf voor doel stellen in zo'n wedstrijd? Nou, hetzelfde als ik je vandaag stelde. Ik bedoel, kijk, nu speel je natuurlijk voor, voor eigen publiek, dus we hadden liever de mensen wat een mooiere wedstrijd te gegeven. Maar uh, het Zweden, ja, hun moeten. Dus het wordt weer een, een, gewoon een leuke, interessante, interessante wedstrijd. En uh, ja, dan, uh, we gaan het zien. In de 60ste minuut gingen jullie weer uit. Hè? Had je had je een smsje overigens in de ste je, je kreeg bonusminuten uit. Ja, bo bonusminuten, niet overdrijven. Overdrijven, overdrijven weer, hè? Dus we samen weer te overdrijven. Ja, ja precies. Dus, uh, dat was zelfs nog langer volgens mij. Maar, ja, echt waar? Ja, voor mij 77. Dus, uh, je zit ja, extra aan de kuiten vandaag. Het is dus, uh, heel rustig aan doen vanavond. Hey, Dank je Ja. Dus, uh, Here we go. Find away. Guard du Nord. 2-1-0 vanavond in de Kuip tegen Moldavië. Doelpunt Huntela. Op aangeven van Dirk Kuit. Ronald van der Geer in gesprek met hem. Ja, Dirk, ik zei net tegen uh, afval. Het is een beetje, ja, een, beetje, een beetje stroperig. Hij zei nou, 2 0 was gewoon slecht. Ah, nou, kijk, uh, ik denk dat we vandaag een hele defensieve tegenstander tegenkwamen. En, uh, ik vond dat we dat de eerste helft gewoon goed deden. We probeerden de, de bal goed rond te spelen. En de intentie is dan om de tegenstander stuk te spelen. En, uh, ja, ik denk uh, dat, dat het goed was om nog voorrust op 1-0 voor uh, te komen. De intentie was om op uh, de tweede helft op dezelfde manier door te gaan. En die 2-0 uh, binnen te schieten. En dan, dan zie je vaak bij zo'n tegenstander uh, dat de kopjes gaan hangen. Maar ja, de tweede helft uh, was minder geconcentreerd. Dan zie je dat je wat foutjes gaat maken. En dan, uh, en maak je het jezelf een stuk moeder, moeilijker. Althans, ik vond dat uh, we genoeg kansen hebben gecreëerd... om twee of drie, twee of drie goals meer uh, te kunnen maken. Ik snap het best hoor, die, die, die, eh, dat verlies aan concentratie. Alleen bijvoorbeeld tegen Sam Marino had je jullie, uh, jezelf een doel gesteld. Dat hield die concentratie vast. Is dat dan misschien ook het verschil? Nee, maar je hebt hetzelfde, dezelfde doelstelling. Alleen... Uh, uh, wat ik al zeg, uh, bij, als bij hun uh, zeg maar de 2-0 valt, dan wordt het allemaal makkelijker en dan ja, krijgen wij meer ruimte om te voetballen. En ja, zolang je die 2-0 niet maakt, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan blijven die ruimtes toch klein, blijven hun georganiseerd verdedigen. Ja, dan irriteer je soms, loop je soms iets te lang met de bal, waardoor we de bal verliezen. Ja, en dat is exact uh, wat gebeurd is, dus uh, ja, goed, daar moeten we leerlingen uit trekken. En, ja, het belangrijkste is dat we ja, effectief moeten blijven. Want ik, ik zeg, als we die 2-0 maken, dan is het over uh, en sluiten met hun. En dan, uh, ja, dan, dan gaan de poorten, denk ik, open. En uh, vandaag niet. En dan, uh, en dan maak je het jezelf wat moeilijker. Al vond ik wel dat we goed uh, ja, achterin goed geconcentreerd bleven. We hebben denk ik geen enkele kans weggegeven... En, uh, Goed, dat, dat is ook zaak in dit soort wedstrijden. Want het kan ook zomaar gebeuren dat een, via een vrije trap van hun of een corner... dat je nog de 1-1 binnenkrijgt. En uh, ja, dat hebben we dan wel goed gedaan. Die golfverrecht was, was een opluchting, hè? Ik bedoel, je waren er tegenaan aan het hikken en dan viel die eindelijk. En dan verwacht je, ja, dit is de bevrijding. Ja, nou, ik denk dat Robin vandaag uh, erg ongelukkig was in zijn kans. Als je ziet... Uh, dat hij echt drie keer heel dichtbij was. En, uh, gewoon een goede ingekopte kopbal, goede redding van de keeper. Uh, twee keer volgens mij de lat. Ja, dat is, uh, dat is gewoon een beetje pech. En net het geluk wat je een beetje nodig hebt. Maar ja, ik was heel erg blij. En uh, ik denk uh, de rest van het team uh, ook heel erg blij met de 1-0. Zeker zo vlak voor rust. Ja, dat, uh, dat geeft wat opluchting. En dan hoop je gewoon de 2-0 te maken. En helaas is dat niet gebeurd, maar... Goed, uh, we hebben tot nu toe weer alle wedstrijden gewonnen en daar kunnen we trots op zijn. Ja, dat is het juist. Die lat ligt inmiddels zo ontzettend hoog. Hè? Mensen verwachten veel meer. Ja, maar wij eisen ook steeds meer van onszelf. Dus daarom uh, zijn we ook niet tevreden met, uh, met vandaag. Uh, ik, en ik denk dat dat ook een mooi streven is. Dat uh, soms winnen niet meer genoeg is voor, uh, voor dit elftal. En uh, goed, dat uh, biedt uh, perspectief, perspectief voor de toekomst. Wat is het doel voor de wedstrijd tegen Zweden. Winnen. Alles is bereikt? Nee, maar winnen en winnen en nog eens winnen. De, ik bedoel, het wordt een hele mooie wedstrijd, want die Zweden moeten volgens mij ook winnen. En uh, wij willen ook gewoon winnen. Wij willen twee keer op rij alle kwalificatiewedstrijden winnen. En uh, nou, niets is mooier om uh, de kwalificatie uh, uh, in Zweden winnend af te sluiten. Ik denk dat Ibrahimovic een beetje bang is, want hij heeft bewust een gehele kaart gepakt. Is dat waar? Want volgens mij heeft hij van Bommel al vijf weken gek gemaakt dat we, dat we niet mogen winnen. Dat hij anders een beetje... Uh, gaat duwen en schoppen, maar uh, nu is hij er zelf niet bij en uh, ja, dat is niet slim van hem zij zei Dirk Kuyt tegen Ronald van der Geers. Zometeen trouwens horen ook nog Bert van Marwijk, de bondscoach Zweden. Ik weet niet of u het heeft meegekregen, maar dat won vanavond met 2-1 bij Finland. Maar er waren nog veel meer wedstrijden um, in Europa. Belangrijk bijvoorbeeld in groep A. Daar waren twee hele belangrijke wedstrijden. België won thuis met um, 4-1 van Kazachstan. Daarmee deden ze hele goede zaken, want ze zijn nog steeds in de race voor de nummer 2-positie in die pool. Turkije moest dan wel even thuis verliezen van Duitsland. Nou, en dat gebeurde heeft het allemaal meegemaakt daar in, uh, in Turkije. 3-1 werd het voor Duitsland. Joep, uh, hoe, hoe, hoe ging dat daar? Uh, want ze hadden toch op wat meer gehoopt. Ja, maar tussen hoop en, en de werkelijkheid zit er wel groot verschil mee. Nou. Het is heel duidelijk het kwaliteitsverschil. Wel in de eerste helft nog wel wat kansen waren voor de Turken. Maar in de 35e minuut al heel typerend. Was er was aan de ene kant een, een, een derde mogelijkheid voor al tien top. De Turk van Real Madrid krachteloos ingeschoten en in de omschakeling uh, aan de andere kant. Gomez 0-1 en toen werd het nog 0-2. En eigenlijk via een fout van Thomas Müller per ongeluk nog 1-2 en uiteindelijk 1-3. Ja, uh, Guus kan veel willen met Turkije, maar het is moeilijk om hetzelfde te bereiken... als wat hij bijvoorbeeld in Zuid-Korea heeft gepresteerd of ook met Rusland en Australië. Dat lijkt hier in Turkije toch heel moeilijk te zijn. Ja, ja. Gaat hij het eind halen van de rit, uh, Joep? Ja, dinsdag. dinsdag is het turkije azerbeidzjan ja. En daar mag je toch van uitgaan dat de Turken winnen. En dan is er nog één ding belangrijk. Kan België in Duitsland winnen? Ik, we zitten te wachten nu in het Atatürk-stadion op de persconferentie. Zo dadelijk kusier ik. Eerst Leu, En die zullen we uh, de Duitse bondskurs vragen of hij uh, er vol voor gaat in die wedstrijd tegen België. En ik denk eigenlijk van wel. Dus dan is het toch voor Guus nog mogelijk... Om tweede te worden. Het, het, het zal niet voor het eerst in zijn carrière zijn dat hij via een achterdeur, een zijdeur, een, een, een slalom, een toernooi haalt. Nee, <laughs> zeker niet. En daarnaast ook nog, want, want dan kan hij wel tweede worden, maar dan moet hij nog play-off spelen in november. Dus tot die tijd hoeft bijvoorbeeld Amsterdam of Ajax niet te bellen. Nee. Dus het zou kunnen, maar je mag je wel, wel afvragen, en dat zullen we morgen ook doen, en daar hoort hij later meer van. Met dit Turkije heeft Fus misschien toch uh, meer verwacht uh, dan, dan dat hij op dit moment kan brengen. Ja, ja. Wat is wel een elftal met potentie? Ik, bedoel, ik heb met een half oog ook nou, een beetje is... zitten kijken uh, uh, naar ja. Turkije. Het zag bij, bij, bij, bij Vlagen niet slecht uit. Nee, maar ja, ja. als iets bij Vlagen niet slecht uitziet, ja, dan dus is het wel aardig. Ja, okay. Het verschil met die spitsen van Duitsland is dan toch een heel erg grote ik. Ja. Het grote verhaal speelt nog dat er in de onder 21 selectie van Duitsland, daar spelen acht... Turkse jongens. En die moeten nog gaan kiezen of ze voor Turkije of voor Duitsland gaan uitkomen. Ja. Uiteindelijk in, in welk nationaal elftal. Dat is eigenlijk de enige redding op dit moment. Een strohalm waar Hiddink zich volgens nog aan vasthoudt. Nou, we zijn benieuwd naar de persconferentie. Gaan we in deze uitzending niet meer meemaken. Uh, Joep, we zullen het ongetwijfeld ergens bij de NOS terugzien. Uh, jouw werk wat dat betreft. Uh, veel plezier nog daar in Istanbul. Joep Schreuder. zat bij Turkije-Duitsland. Terug weer naar uh, de wedstrijd die hier in Rotterdam in de Kuip werd gespeeld. Ik kondigde dat al aan. Ronald van der Geer sprak ook met bondscoach Bert van Marwijk. Ik kwartier rust. Bert, zag ik je opstaan. Met je armen zwaaien. Ik denk, oh...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 Bert van Marwijk, over de soap rond Arjen Robben. Nog een paar beslissingen bij de kwalificatiewedstrijd. Engeland heeft zich geplaatst voor het EK 2-2, werd het bij Montenegro. Dik advocaat met zijn Rusland is bijna geplaatst. Won met 1-0 bij Slowakije en kan het dinsdag tegen Andorra afmaken. Zijn we er doorheen wat betreft het sportnieuws van deze vrijdagavond. Hoewel, zometeen bij het Ogenmorgen gaat het nog over ijshockey en nieuwe regels. Daar met Thijs van Brink. Wet In Europa groeit de kritiek op Israël. Israëlische lobbyisten draaien overuren in Brussel. Israël's opponents in this political debate try to shut te Pro-Palestijnse Europarlementariërs worden onderhanden genomen terwijl vrienden van Israël in de watten worden gelegd. Ik ga ervan uit dat ik in het vakje sta. Vrienden van Israël. De Israël-lobby in Europa. Bij Bureau Buitenland zondagavond om 7 uur. Radio 1.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 Maak kennis met Aangenaam Jazz. Een dubbel cd met veel extra voordeel. Met gratis exclusief mini-album van Candy Dover. Aangenaam Jazz. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Oktober, maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud. Ook bij jou in de buurt.